Hors Jan van der Putten met het NOS Journaal. De land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen... over het intrekken van vergunningen voor veehouderijen. De rechtbank in Limburg besloot gisteren... om 38 vergunningen te vernietigen. De boerenbedrijven mogen daardoor niet verder uitbreiden. In Nederland zijn in totaal 5000 stikstofvergunningen uitgegeven... en ruim 3000 boeren hebben melding gedaan... dat ze ook stikstof uitstoten. Het kan zijn dat er nog meer vergunningen worden ingetrokken. LTO probeert voor al die boeren een oplossing te vinden. 9 op de 10 chemische bedrijven houden zich niet aan de veiligheidsregels. Dat blijkt volgens NRC uit onderzoek van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die onderzochten allerlei chemische bedrijven van multinationals als Axonobel en Shell tot kleine bedrijven die giftige stoffen opslaan. Tussen 2006 en 2017 gingen bijna 500 chemische bedrijven ruim 7300 keer in de fout. Vaak deugde de brandbeveiliging niet en ook werden machines slecht onderhouden, waardoor giftige gassen konden ontsnappen. In Italië beslist de Senaat vanmiddag of er een vertrouwensstemming komt over premier Conte. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken zegt de twee weken geleden zijn vertrouwen in de premier op. Maar vorige week leek hij daar weer aan te twijfelen. De regeringspartijen zijn het niet eens over de aanleg van een hoge snelheidslijn tussen Frankrijk en Italië omdat de keuken van de marinierskazerne in Doorn vies is... en niet goed kan worden schoongemaakt, is de keuken per direct gesloten. Daardoor zijn warme maaltijden in de middag voorlopig niet mogelijk... en zijn de mariniers de komende tijd overdag afhankelijk van foodtrucks. Defensie laat op de kazerne in Doorn een nieuwe keuken bouwen. En het weer, periode met zon en stapelwolken. Vanmiddag mogelijke bui en het wordt ongeveer 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig, 20 tot 23 graden. En na morgen wordt het nog warmer. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Lansmeer en Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer met een vertraging van een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We gaan naar partij en de Mama zegt dat er man een oude zij ze is En dan roept zij uit, dan kijkt de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de deelt, bij vrede is weer haar vaaier, oh on Maar plotselen roept ze geel, de zee zit in mijn We gaan naar zand Is het lekker om Tante Leen weer te horen. Een, een goedemiddag dames en heren luisteraars in binnen en buitenland. De zomer is voorbij en we gaan weer beginnen met ons uh, wekelijks programma. Uh, Zandvoort, oud Zandvoort ZFM. Oud Zandvoort. Achter de draaitafel staat Cor Draaier... en hij is weer verantwoordelijk voor de keuze van de muziek. Goedemiddag, Koor. Ja, goedemiddag, Pieter. Wat fijn jou weer te zien. Ja, ik heb het wel een beetje gemist er op de zaterdag tussen 12 en 1. Ja. Ik zat op een gegeven moment zat ik zaterdag thuis... en ik had zoiets van... Ja, er is nu niks. Jammer, hè? Jammer. Maar we zijn er weer. Ja, en we hebben weer een heel mooi programma voor de rest van het jaar. Met zeer interessante mensen die langskomen om te vertellen over het verleden van Zandvoort. En uh, vandaag, uh, beste luisteraars, is dat uh, de enige echte Tom Looyer. Welkom, Tom. Dankjewel. Uh, want, uh, Dames en heren, misschien weten niet wat er aan de hand is. Maar volgende week dinsdag komt de gemeenteraad bijeen in een zogenaamde ronde tafelgesprek. En dan gaan ze praten over de vuilnisophaaldienst. Hoe moet dat in de toekomst? Ja, en als je dat dan leest, dan ga je toch weer even terugkijken naar het verleden. Hoe ging dat vroeger? En uh, er is maar één man die dat weet. Hoe dat vroeger ging, die vuilnisophaaldienst, en dat is Tom Looyer. En de oudere gezondvoerders zullen zich dat ongetwijfeld herinneren. We hadden niet van die zwarte bakken, maar we hadden emmers. Van die grote stalen emmers. Ze waren al zwaar als ze niet gevuld waren, maar als ze vol waren waren ze helemaal zwaar. Nou, jij weet er alles van. We gaan er een jaar of zestig terug. Tom, eh, praat eens eventjes. Hoe kwam jij bij de gemeente? Ik kwam bij de gemeente via mijn, uh, ik kwam bij de gemeente via mijn oom. Ik werkte toen bij de stratenmakerij bij uh, schelpsand en dan wou ik bij de gemeente gaan werken, bij de stratenmakers. En toen ben ik daar via mijn oom ben ik bij de gemeente gekomen. En toen werd de stratenmakerij opgedoekt. Toen werd uitbesteed aan vrijwel andere aannemers. En zodoende ben ik achter de vullerswagen terechtgekomen. Nou, vertel maar. Hoe ging dat? Nou, toen liepen we met z'n tweeën achter de vullerswagen. En hadden we nog zo'n stoeltje. En hadden we die ijzeren hadden we nog. En die moest je op een stoeltje doen. En dan leegkiepen en dan weer terugzetten. Maar ja, er zat ook wel eens kolengruis kool, uh, in en wat nog heet was. En dan had je wel eens dat je Vulleswagen in de vik ging. Dus dan moest je weer ergens een tuinslang over eenmaal waterritsel En dan moest je je vullerswagen weer uh, blussen. Of we gingen die Vulleswagen los op het vullestation En even later stond er gewoon in de vik. En dan zat er ook nog heet kolengruis op. Dus, en toen is later is dat die stoeltjes weggegaan. Toen moesten we zo erin gooien met die zinkemers. Maar hoe red je dat met je rug? Nou, gewoon uh, doorgaan. Daar denk je niet aan. Maar het is uh, milieutechnisch of arbeidstechnisch is dat natuurlijk heel slecht. Ja, maar toen had je nog een uh, arbeidszaken van uh, dat je zoveel kilo mocht tillen en zo. Daar werd we niet naar gekeken. Maar het was heel zwaar werk. Het was uh, zwaar werk, door weer en wind. En dat was niet één keer in de veertien dagen neem ik nee, dan? maar toen liepen we nog twee mal in de week uh, door een wijk. En dan waren we woensdags, kregen we dan ander werk. En wat was dat? Nou, dat deed ik eh, zandspiet op strand, eh, stuifzand, eh, vul ophalen op tentenkamp, invallen en eh, huizen slopen, oude pandjes van de gemeentes slopen. Dan moest je van alles doen. Moest er... Dus het was niet alleen vuilnis ophalen, nee. je moest van alles doen? Ja. Zelfs op Kerkhof moest je nog werken? Ja, ja. Nou, dat moesten we ook nog ja. opruimen en... Eh... Totdat er een alarm afging en dan moest je naar de redboot? Nou, dat was eh, jaren later. Oh. Want ik liep achter de vullerswagen met de kostige, uh, zwimmer, de Grutter, en uh, Fok, uh, Paap de Beer. En uh, Spaans kwamen we in de vuurboestraat en zeiden we moeten even hier naar binnen. En dan gingen we naar de Ritscheur toe en toen uh, oh, hadden ze weer een wipperoefening gehad. Nou, dan moest ik hun niet even helpen die touwen van die wippertruc en dan uh, werd ik allemaal in die wippertruc te gooien. En uh, zodoende ben ik eigenlijk, uh, net door Jan van de Ploeg, ben ik eigenlijk bij de boot uh, 30 jaar geleden gekomen. We gaan even terug naar de vuilnisophaaldienst. Wat voor zaken heb je daar vroeger meegemaakt? Je zegt alleen al nu al rood uh, roodgloeiende kolen. Uh, wat nog meer? Wat uh, boden mensen aan? Nou, van alles. De ijskasten? Uh, nee, ja, ijskasten, nee, dat niet. Maar wel een beetje puin. En uh, dat namen we gewoon uh, mee. Mocht hm. eigenlijk niet. Maar ja, dan gooien we, we er gewoon in, zakken, puin en weet ik veel allemaal. Maar het mocht niet. Bankstellen? Nee, dat, uh, dat hadden we vroeger nog niet. Waar Krof, het dan profielen, uh, dat werd uh, later, werd, uh, moest je, kon je bellen en dan werd het één keer in de week werd het, uh, opgehaald met briefjes. En dan uh, kwamen we met de platte vrachtwagen, gingen ze dat dan ophalen. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Nee, is die kar op een gegeven moment vol, maar moest je dat lossen? Dat deden we op de Vlennenweg, tegenover de oude Kabeloos. Dat ook weg is waar nou uh, Kranderadu zit. Daar ging wel eens wat mis, daar? Ja, daar ging zeker wel eens mis. Er was een keer een collega van mijn uh, als chauffeur. En die vergat zijn kont om uh, naar beneden te doen. En die nam die hele uh, roldeur uh, mee. Of er ging er eentje naar beneden en daar uh, stond die lok. En uh, die had die lok, die denk, nou, het was koud, winters En ik denk, nou weet je wat. Uh, ik laat hem even warm draaien, maar de schoot die progelijk in zijn vernelling. En dan ging die lok uh, door die onderdeur uh, heen. Dus het kon wel eens een beetje fout gaan nou. Ja, er is wel wat schade geweest. Ja, heel wat schade, ja. Maar jullie hadden eigen auto's uh, waar jullie mee reden? Ja. Het was maar... niet uitbesteed of wat dan ook? Nee, we hadden, we hadden twee, twee vulkwagens hadden we. en dan hadden we nog een hele oude. Die hadden we dan. En uh, daar reden we dan mee. En dan uh, gingen wij uh, maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag, reden we er dan mee. En zwoens moest de chauffeur hem uh, schoonmaken en dan kregen wij ander werk. Maar de ene keer, in zoveel jaar waren ze die kleur en de andere keer waren ze weer die kleur. Wat ik hoorde dan van mijn baas was dat ze in verband met dat ze geen wegenbelasting betaalden. En dan hadden we een monteur Herman Kolkman. Nou, en die mochten dan spuiten in de buitenlucht. Nou, en dan gingen we weer. Er was geen aandacht voor milieuzaken, asbest en alles Nee, daar werd helemaal niet naar gekeken. En je bent nog zo gezond als wat? Ja. Geen ruglasten? Nee, ik heb niks. Alleen een versleten knie heb ik, maar meer ook niet. Maar dat schijnt niet van uh, achter de vullenswaarde. Nu straat te maken? Nou, ook niet. Ook niet? Nee. Oh. Niks. Dus dat schijnt gewoon. Uh, maken de speciale klantjes uh, als jij vuilnis moest ophalen? Dat hadden we ook. Die ook wel eens attent waren voor jullie en met dat een met koffie kwamen. Dat hadden we ook. Maar eerst uh, we maandag gingen we dan. Uh, smiddags gingen we de wijk in. En als het zomers warm was meneer gaat meneer niet, dus had altijd een fles koude kassen staan. Nou, de dronken we dan op en dan gingen we weer verder. Nou, dan kwamen we bij uh, Laarman, uh, café, en dan gingen we ook weer. En ze hadden nog meer uh, klantjes, tennisclub, golfclub. We hadden een beetje druk. Heel goed. We gaan even naar de muziek luisteren, Tom. Dat is goed. Ik dacht, te beginnen een beetje met een rustig nummer van uh, Percy Faith met uh, Team from a Summer Place. Ik nou, vind het een leuk nummer, Koor. Als je naar buiten kijkt, het is Zomerplaats Zandvoort, hè? dus ja. Jij hebt het weer goed uitgezocht. Hè? Ja, ik probeer de link altijd te leggen, maar dat ja, lukt niet altijd, maar dit is wel aardig. Maar wat is de link met de gemeentelijke vuilopgaaldienst? Nou, Zandvoort, Zomer, Summer Place. Hm. Team from a Summer Place. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik volg je. Uh, goed, luisteraars. Uh, dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. Uh, we zijn weer begonnen met een nieuw seizoen. En uh, we zijn erg blij dat Tom Looyer onze gast is uh, deze middag. En we praten met de deskundige van Zandvoort over de gemeentelijke vuilophaaldienst. Uh, Tom, uh, je hebt heel wat mensen meegemaakt in al die jaren op de vuilauto. vuilauto. Heel heel hoop. Noemt er eens een paar. Ik ben begonnen met Volk uh, de beer, Fok de Beer. Ik ben met, met Kors de Grutter. En ik zei de gek, waarom is ze drieën? Toen is Frans Draaier, Kokken. Is erbij gekomen? Willem de Magere, Paap. En ik zei de gek, dus drie. En zo gaan we door ik had nog gewoon eenvallers. Uh, alleen de tuinman en. Wie uh... was een goede chauffeur op de auto? Uh, ik heb heel goed op kennis geschieten met. Uh... Frans Draaier en oud uh, Schraal, die graal, diep ook nog rekening, kon ik ook heel goed mee op schieten. En wie was de beste chauffeur van allemaal? Nou, ik ging met mijn Frans Draaier. Die hebben ook slechte chauffeurs meegemaakt? Nou, dat uh, was die andere. Uh, bij ons viel het nog wel mee. Oh. Want die reden met twee Vullenswagen, Ja. Dus met die andere Vullenwagen die chauffeur, daar had ik het nog niet zo op. Als je nu kijkt uh, in jouw tijd met uh, de autorijden en je ziet nu het uitbesteed uh, naar een ander bedrijf, zie je verschillen? Ja, die jongens mag ook niks meer. Kijk, uh, voorheen namen de jongens van Sita uh, nou ook spullen mee. Maar nou hoor ik, die mag ook uh, niks meer bewaren. Kijk, vroeger deden wij koper sparen, lood sparen en desparen sparen. En dat brachten we allemaal bij Frans Draaier in zijn schuurtje. Nou, ineens in de tijd brachten we het weg. Maar dan schijnen Sita uh, ook niet meer te mogen, die jongens. Dat is het zakcentje. Ja. Dus ja, als, je, als je ijzer zou liggen, dan ging dat even uh, apart. Ja, koperlood en, uh, en uh, dat houden we apart ging in de cabine en dan uh, reden we naar Frans de draaiers huis en gooiden we Frans draaiers in een schuurtje en dan deden we zaterdags even stukjes zagen en uh, eens in de zoveel tijd bracht we het weg, hadden we weer een extra uh, borreltje te halen. Ja precies, ja want uh, je moet wel een borreltje blijven drinken erbij. Ja zeker weten, zeker weten, dat moet je bijhouden. Ja, anders dan gaat het mis. nou daarom. Je had ook directeuren van uh, publieke werken heette dat in die tijd. Ja, die heb ik uh, ook heel op hoop meegemaakt. Wie? Nee. Wetheim, uh, De Wit, uh, Smits. Uh, Vogt uh, nog in die tijd geloof wie? ik. Vogd was er ook nog. Nou, die king 1, 2, 3, ja. niet, uh, 1, 2, 3 niet voormalen. Ja. Uh, hij had je Bert van der Velden. Ja. En nou hij weer een nieuwe, maar. En dan ben ik er niet meer. Maar vroeger had je ook om een an an andere plek te geniezen? Ja, vroeger stonden wij uh, in de Tollestraat. We stonden gewoon uh, buiten op een pleintje, binnen het pleintje stonden we te wachten tot het uh, tijd was. En dan gingen we de deur uit. Tollestraat, uh, je, je reed naar binnen toe Bij... richting begraafplaats, de begraafplaats en dan linksaf? Dan had je twee woningen aan de zijkant en een poort en dan reed je door en dan had je een plein. En daar stonden wij naar buiten en die Vredelswagen stonden ook gewoon buiten. Uh, ik zei je net, het is zwaar werk. Want het is ook, uh, in regen moet je er ook naar buiten toe. In storm, ijzel, ik heb alles meegemaakt. Ik heb met sokken opgelopen en, uh, en op laatst kregen we die moderne vullerswagen. Dus ook met die knoppen, bevroren de knoppen. En dan moest je weer dat erop spuiten, dat erop spuiten. Dus ik heb ook al in meegemaakt met het weer. Maar je hebt ook gelachen. O oh, jee, zat. Zat. Uh, heb je ook meegemaakt uh, dat mensen iets uh, aanbieden voor vuil en dat ze er later spijt van hebben? Nee, dat, euh, maar ik heb wel wat meegenomen per ongeluk, stiekem. Hoezo? Nou, wat eigenlijk niet mocht, natuurlijk. Dan namen we een beetje puin mee en dat mee. En, uh, en dan kwam meneer dus van, uh, Ik heb een brief uit Wijster gehad. Er zit te veel puin in onze begon. Ik zeg ja. Ik zeg ik weet ook niet wat die mensen met die flits allemaal in die grote containers... Want dan namen we die containers van die flits en zo mee. Ik zeg ik: weet ook niet wat die mensen er allemaal in gooien, hoor. Maar ze waren wel blij dat het weg was. Daarom? En dat ken je nou niet meer? Nee. En op oude jaren waren Oudejaars. er wel mensen dat ze iets langskwamen? Om, nou, we hadden, altijd met oude jaren hadden we vaste klantjes, bakkers en zo. Ja. Vroeger hadden we zeg maar op bakker uh, nou ja, er lag er altijd een krentenbrood en een uh, en een het voortje lag over ons. En tot uh, had er één chauffeur die had vrijgenomen en alleen die was ingevallen en we kwamen daar uh, in die bakkerij in de maar, uh, en de lagen er maar twee krentenbrooden uh, en twee spanitische dinges, speculaaspoppen. Uh. En toen zegt Fok, of. de uh, Gritte, Die zegt de ene van. Hij uh, we zijn met z'n drie hoor. Hij zegt, ja, die ene chauffeur is al geweest. <laughs> ja, zo gaat dat. Ja, die denkt, hij, hey, ik moet even mijn spelletje halen. Maar ja, die andere chauffeur had nee, nou, toen kreeg hij toch nog van bakkenbalk. Uh, een spijkelaarspop of een uh, staaf. Dus. Nou, rij je uh, op die Fuenes-auto en dan opeens gaat de telefoon. Kun je dan de hele boel in de steek laten omdat er iets uh, op de redboot is? Dan mag ik, uh, toen die tijd dat ik achter de films maag liep, uh, toen kon ik gewoon uh, weggaan en dan ging ik uh, naar de, naar de Redboot toe. En, en je maten dan met die 5 Ja, die ding uh, moest moesten maar even met z'n tweeën doorrommelen, want dan uh, moest er, er toch heen. Ja. Dus. En ben je ook mee geweest op die Redboot? Ik ben in het begin met de uh, ik vaak mee geweest, maar met deze nieuwe, allemaal nieuwe techniek uh, ben ik meegestopt. Maar dan moest je weer cursussen volgen naar Schotland. Ik denk, nou, toen was ik. Ik denk 50. Nou, dan mocht ik er nog maar twee jaar op. Ik zei, nou vond ik de moeite niet. En uh, toen ben ik uh, gewoon op de trekker en uh, op de C-trekker gebleven. Mooi, uh, mooi gebeuren we op je die kent, trekker. Je heb met deze nieuwe de met je zonderste kleer af. Maar je gaat wel diep de zee in. je wordt in. niet nat. Ja, en vroeger met die olifant uh, kreeg water over je heen. Ja. Dus ik, nou, uh, nou kun je bij wijze van spreken gewoon uh, met je zonderste kleer af. Ongelooflijk. Nou, haal je nog steeds Sinterklaas binnen ook? Ja, Sinterklaas halen we ook ieder jaar binnen, ja, Doen we alle jaren. Maar je voelt je wel machtig als je op dat grote ding zit, in de zeeën rijdt. Ja, ja. ja je, je zit hoog en droog, he. je kijkt overal overheen, uh. ja, maar je komt af en toe hoger tekort natuurlijk. Want links en rechts lopen die mensen, dan moet je uitkijken kijken dat je met, vooral met water uitkomt, he. dat je niemand uh, onverrijkt. Nee. We gaan maar even terug naar de vuilnisopvaldienst. Als ik nu kijk naar de verschillen van nu, Nu heb je gescheiden afval, plastic, groen, grijs, grof huisvel. Ja, het milieu-oogpunt moet dat waarschijnlijk. Vroeger werd alles in één grote hoop gegooid. Wij gooiden gewoon echt alles in die vullen waren tot grieps en weet ik wel, Want we kwamen bij Korbos bij die goudsmit. Nou, die had van die zakjes uh, van het lekkere blubberen van het gips. Nou, gooi, gooi maar in, huppatee. En uh, hup draai door en het was weg. En het ging zo de wagon in. Vroeger had je dat allemaal niet. Op een gegeven moment is die, is die wagon ook gesloopt. Uh, moest je het toen naar Haarlem brengen? Nee, nee. Toen, uh, toen, dat, uh, toen de vullenstation gesloopt werd, uh, toen uh, deden we het zelf al niet meer. Toen deed Sita al. Oké. Okay. Dus uh, toen is Sita naar Haarlem gereden. Maar wij hebben gewoon ook nog op het oude fullerseizoen. De Vanwagens. Ja. Ja, en dan komt alles daar in Drenthe terug. Het Komt in Drenthe. En, uh, hebben we ook nog eens een keer gehad. Uh, stond Arie van Maart, stond uh, op het vullenstation En die had een begon helemaal gepest, Begon dicht gedaan en uh, die kregen ze in Wijst toen niet open. Dat hij zo en uh, Dat gaat daar ook automatisch die zijklep open. Maar dat begon van Zalvoort, uh, die bleef hermetisch gesloten. Ja, het is veel vuilnis. Ja, want die had het te vol gedaan. We gaan even naar de muziek. samen Dat was Miri Servaas, oftewel bekend als de zangeres zonder naam met het nummer Het was aan de Costa del Sol. En Pieter, weet je dat er een museum gaat komen van uh, Miri Servaas? Ik heb het gelezen. Ja, ik heb het gezien op de televisie zelfs. En waar komt het? Nou, het, in een in of zo, een andere vage plaats waar ze is begraven, waar ze ook is geboren. En uh, er was een heel leuk uh, dingetje om even te vermelden. Zij heeft meer dan 600 liedjes geschreven. Amerische nee, Servaas heeft meer dan 600 liedjes geschreven. Zo. Ik dacht dat ze naar Mexico zou gaan. Ja, die gaan hebben we ook. Ja. ja, die hebben we ook. Nou, dat okay. het hadden we ook. <laughs> <laughs> Bedankt hoor. Goed, lieve luisteraars, mijn naam is Pieter Jouwstraam. We zijn bezig met het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten vandaag met onze iedere gast Tom Loyer over de gemeentelijke vuilophaldienst en natuurlijk ook de grote redboot. Uh, Tom. Uh, we hebben al een hoop gepraat over de vuilnisophaaldienst, maar dat praten we steeds over maandag tot en met vrijdag, zoals jullie dat deden, twee keer per week vuil ophalen. Ja. Het is toch ongelooflijk, nu is het één keer in de veertien dagen. Uh, twee keer per week, maar je had ook weekenddienst. Ik had ook weekenddienst. En wat moest je dan doen? Dan uh, ging ik uh, papierbakken legen, Op, of uh, straat vegen. Dus er ging nog morgens om zeven uh, uur. Met de vegenwagen deed het centrum dan. En de Noordboulevard of de Zuidboulevard ligt er net aan waar je route was. En als je bakjes moest legen, hadden we vroeger hadden we twee bakjeswagens rijden, volkswagentjes met een klein bakje achterop. Eén chauffeur en twee achterop om bakjes te legen. Dus gingen we eens drie bakjes legen. Je moest ook zand weghalen. Zandspit heb ik ook nog gedaan. Want ik heb op de Zuidboulevard gewoond. En als er een storm was, dan lag er een paar kuub zand. Dat uh, klopt. En uh, Dan gingen we met een wagentje heen. En uh, moesten we de zand met de vrachtwagen lopen de band. En dan gingen we zandspitten. En dan waren er van die mensen, was je net klaar. Die ging een tuintje leggen, leggen in. Le le le spitten. En die gooiden het ook zo op de boulevard. Dus dan kon je weer terug, kon je dat hoopje weer uh, opruimen. Ik kan me als, als jong kind herinneren dat, dat jullie aan het uh, zandspitten waren op de boulevard, Paulusloot, en uh, Die jullie precies wisten waar je rond de koffietijd ongeveer moest staan. Want dan kwam uh, de vrouw van het huis naar buiten toe met een groot blad koffie. Dat uh, klopt, ik weet niet, 1, 2, 3 niet meer waar. Maar ik weet wel, als we helemaal aan het eind van de Zuid waren, dan uh, hadden we ook altijd koffie bij uh, Ed Franse. Dat kan ik ja. me nog wel herinneren. Nee, wij woonden op 65 en ik weet nog steeds dat mijn moeder dan altijd met een blad koffie kwam en dan stonden ze ook precies voor ons huis. Ze lieten een stapeltje liggen zodat ze daar dan op dat moment aan het zandspitten waren. Ja, maar dat heb ik al zo meer meegemaakt met slopen ook. Dan wist je ook precies waar je moest zijn. We waren de, we waren de wasfabriek aan het slopen en dan hadden we een vrouwtje die woonde daar aan de achterkant. En dan hadden we in koffie. Ik zei, wacht maar jongens, ik zal een paar klappen tegen de muur opgeven en heren, willen jullie koffie? Nou, dan kregen we koffie. En zo hoort het ook. Zo hoort. Jullie moeten verwend worden. Ja. Maar het weekend kon je dus ook aan de bak? Het weekend kon ik ook vegen en bakkelen. Ja. Dus dat het viel wel eens af en toe tegen als ik het weekend weg geweest was. Maar ja, daar was ook weer een mouwen op te lossen. Dus hier was bijna zeven dagen per week in, ja. in dienst? Ja. Uh, uh, op het moment dat het glad was? Wat gebeurde er dan in zo'n Dan werd je dag en nacht weet je, uh, opge opgetrommeld, werd je gebeld door je baas en dan uh, kon je gaan strooien. Nou, dan gingen we dan maar weer, uh, s'nachts midden in de nacht of zo en uh, dan ben je aan het strooien. En dan komen er nog mensen, die zijn zo eigenwijs, die gaan je nog voorbij. Terwijl je voor hun aan het strooien bent. Die denken, nou, uh, ik moet toch gauw gauw en dan willen ze voorbij En dan zie je een eind verderop in de berm liggen. Uh. Nou, dan kan je weer aan het de Dus dat kan je... En ook... Dan kun je een we Jantje weer komen met een uh, lichtmast repareren. Maar uh, uh, alle straten werden wel gestrooid in zonvoet. Nou, in het begin, uh, als we s'morgens vroeg begonnen, deden we alleen uh, de hoofdroutes. Ja. En later deden we dan uh, de zijstraatjes en zo. Ja, en dan had je nog af en toe wel eens een klantje die een beetje zout vroeg. Weet je, zoals uh, versteegde Lip. Ja. je dus even een zakje brengen. Maar dat mocht op plaatsen ook niet meer. moesten het zelf komen halen. Nou, ja. Ik ken het, hè? Ja, dat doen ze niet. Dus, ging ik af en toe uh, naar de Lip. Ik zeg, we halen spullen bij jou. En ik zeg, uh, moest ik spullen halen? Ik zei, nou, ik heb een zakje voor je meegenomen. dus peter had altijd zout. Keurig, en zo hoort het ook. Ik zeg zo hoort het ook. Ja, je moet het samen een beetje... beetje ik vind een beetje surf altijd wel... Uh. Nou, dan we vroeger met uh, de Vulleswagen ook. We namen alles mee. Doosje... Uh. Ja, toen kwam één keer in de week en toen mocht het niet meer. Nee, en nu één keer in de 14 dagen? Ja, wat, wat gaat de toekomst ons brengen? Ik zou het niet weten. Grof Grof. Nou, dat willen ze ook. Wat ik wil, wat ik kan horen, willen ze dat ook geloof ik weer veranderen. Dan moet je nou willen ze weer hebben dat je ervoor gaat bellen. Wat ik, eh, toen ik nog werkte bij de gemeente, had ik ja. in de wandelgangen gehoord. Dat, eh, dat ze weer een oude manier, dat je gewoon moet bellen en dat je dan buiten moet zitten. En, eh, en dan komen ze het ophalen. Eh, gaan we nog meer scheiden van het afval, denk je? Nou... Ik weet niet meer wat je allemaal bescheiden maar... Uh, IJzer. Uh, nou, dat wordt allemaal weggehaald door de oude ijzerboeren Want als ik uh, bij mij zie in de buurt, uh, zie je vijf, zes keer u, zie je dezelfde wagentjes voorbij rijden. Ja. Yeah. Allemaal van die Polen en uh, Tsjechen en Hollanders. samen uh, we, zijn zijn we zijn alles, alles weg. Nou, op zich is dat ook goed. Ja. Ja, dus ja. Zij zijn we je maar vanaf. Voor die anderen. Ja, precies. Maar IJskosten was misschien. IJskosten, of het nog is moest je dan een apart verbellen. En die werden dan uh, apart opgehaald uh, door een wagen van Chitani in Amsterdam mee. Als je nu terugkijkt op de, de, de, jouw werkzame periode met de Velsenbans en, en, en nu. Nou, kijk, toen wij twee keer in de week kwamen vond een gezelliger as, één keer in de week. Want toen ene moesten we op kantoor komen en werd er werd ons gemeld dat we één keer in de week gingen lopen en dat we uh, rolhemmers kregen. En we mochten dan geen dozen meenemen. Mochten het, even het verschil: rol emmers of die zink emmers. is dat een verbetering geweest? Nou ja, kijk, voor de jongens wel natuurlijk. Het scheelt wel voor je rug. Ja. Kijk, want er zitten wieltjes onder en je rijdt er naartoe en hij tilt hem op en je let hem weer leeg terug. Kijk in die zinke emmer moest je pakken, moest je naar de vullerswagen lopen. En vroeger dan op het stoeltje en later gewoon achterop leeg kloppen. Ja. Dus dan moest je toch omhoog tillen en nu gaat het allemaal machinaal. Ja, en de ene emmer is licht, maar de andere emmer is, is heel licht. zwaar. En het stel, ja. ja, en je weet nooit wat erin zit. Nee, hete kolen. Ja, gloeiende heet kolen. De gloeiende kolen. Moest staat veel zwaar in de fik. <laughs> ja. uh, Tom, uh, we gaan even naar de, naar de redboot. Uh, met welke mensen heb je daar allemaal samengewerkt? Uh, met Jan van de Ploeg, uh, met uh, Van Eltre, het bestuur. Uh, Gaston. En uh, met Kortkoper. Uh, Koper. Uh, Koste grutter, Kostwemmer, zwemmer. Uh, ja, ik heb er zo'n Jaapse Graal, ik heb er zo van meegemaakt, dus je komen daar ook. Je kent heel voor het. Nou, scheelt weinig, ja. Ja, dat bedoel ik. Je bent ook ridder in de orde? Ja, die kreeg ik toen uh, omdat ik uh, 30 jaar bij de KNRM. Dus dan denk ik denk, ja, van mijn baas krijg ik hem toen niet, denk ik. Die uh, doen daar nooit aan, natuurlijk de gemeente. Dus ik kreeg hem toen van de KNRM, ja. Goed, gefeliciteerd. We gaan ja. even naar de muziek. Ja. Aan het woord te blijven Een ruzie is zo weer voorbij De bellen rondje van de zaak Het is daar telkens weer raar Die eind speelt snoepen of biljart zorg dat je er ook bent geweest. In dat kroegje aan de boulevard is we nog niet met elkaar. Daar vergeet je even je verdriet en pijn. Het leven kan dan nergens mooier zijn. En daar in elkaar geheim van het leven lang vergroot en klein. Het laatste rondje in die groep is pas tegen morgen. Het laatste rondje in die groep is pas tegen morgen. was Anthony met het nummer in dat kroegje aan de boulevard. Nou, ik uh, wil toch even benadrukken dat ik uh, Tom een aantal weken geleden gesproken had in een kroegje, wel, weliswaar niet aan de boulevard. <laughs> maar ik vond het nummer wel een beetje toepasselijk uh, hoe hij eigenlijk hier gekomen is. Want ja, je zit op het terras en je zit ineens naast iemand en je uh, denkt verrekje, die kent iedereen. Ja. Die moeten we hebben. <laughs> ja. Heel goed, Cor. Goed gedaan. En goede muziek. Eh, eh, lieve luisteraars, dit is het programma ZTVM Oud-Zondvoort. En we praten met Tom Looyen over de gemeentelijke vuilophaaldienst en de KNRM natuurlijk. Eh, Tom, het verhaal gaat, maar jij kan het veel beter vertellen: dat er op een gegeven moment een aantal mensen van de KNRM met een vrachtwagen het strand zijn opgegaan om wat materiaal te verzamelen voor de strandvonder. Het verhaal gaat dat de boot aankwam op het strand en dat er een stukje hout lag... ...en dat een van de opstappers zei, gooi het eventjes in de boot, want dat neem ik straks mee naar huis. En dat toen de schipper zei, dat moet je aan mij geven, want ik ben strandvonder. Zo zou het gestart zijn, maar hoe is het verhaal precies? Nou, we hadden een schipper die heette koper, muis. En die woonde in Tranenval en die had toen een gezegd van, ik ben strandvonder... Nou, toen Jan van der Ploeg, uh, Cor Amus, Cor Koper en Piet van der Sloot, die uh, deden voor de gemeente altijd het strand schoonmaken. Dus die hebben een hele vracht voor strand. Dan denk je ze, we zullen hem krijgen. Hij er is was een vrachtwagen vol, een vrachtwagen vol. He? Dus hij denkt, hij is vonden en we zullen hem krijgen. En uh, Koper was, uh, muis. die was op vakantie in Oostenrijk. Dan Wat taal. lag er allemaal in die vrachtwagen? Touw. ...plastic, hout, alles. Je kon niet opnoemen of wat, maar... ...niet het een of het ander. Hun hadden het bij uh, meneer Koper in Tranen al in de tuin gekipt Voor de strandvonder. Het, voor de strandvonder, helemaal niet, strandvonder. Nou, afijn, meneer Koper die komt uh, s'avonds uh, thuis. Wil zijn auto, wil zijn opritje op. En dat ging niet. Want dan lag die vracht uh, te stinken. Met zeewier en alles. Uh. Afijn, s maandags wie kon er het weer opruimen? Frans Draaier, Willem Paap... En ik, want dan moesten we met de Vullerswagen meenemen. Dus zodoende is het eigenlijk die hele vracht, uh, die denken we zullen meneer Koper eens even krijgen met zijn strandvonderij. Het was wel als verhaal in Zonvoort. Ja, Zonfoort. het was wel geinig. Nog steeds. Ja. Heb je nog meer van dat soort dingen meegemaakt? Oh, dus, dus. ik heb er zelf meegemaakt. Vertel. Maar ik heb ook nog wel eens een keer gehad een vrouwtje die had een portemonneetje weggegooid met de Vullerswagen. En ja, we mochten eigenlijk geen fooi meenemen. Dus en we hadden net uh, vijf was een gulden tijd. En we hebben net uh, vijf gulden gevangen voor een paar bosse takken. En toen kwam er een baas naar me toe. Hij zei: ja, Jullie moeten geld in jullie vullers hebben. Ik zei: Nou, je durft een hoop te zeggen. Ik zei: Je weet toch dat wij geen voorjaar mogen pakken? Hij zei: Nee, nee, zei, dat bedoel ik niet. Zei. Hij zei: Maar er ligt een portemonnee met geld en uh, passies. Ik zei: Nou, dan gaan we naar het vullenseizoen. Dan gaan we los en kijken of we hem kunnen vinden. Dus een Paap, Frans Draaier en ik naar het vullenseizoen. Achteruit rijden, hem omhoog. En ik stop, kwamen die takken tegen, die brugte takken. En ik pak de vierde of vijfde zak. En ja hoor, eh, trek hem open en de portemonnee van de vrouw. Nou, het is dus wij aan de baas gegeven, was toevallig uh, Willigers. En uh, die zei nou, breng het wel naar het vrouwtje. En toen kwam Willigers even later weer achter ons aan met een voetje Ik zei, we mogen toch geen vooien aanpakken? Hij zei, voor mij wel zit hij. Hij zei, hij zit hier, hier hebben jullie een van die vrouw zitten. Hij zei, uh, dat mogen jullie houden. Maar het is nog knap dat je dus al dat vuilnis ja. een portemonneetje vindt. Ja, we hebben het ook al eens een keer gehad met een zak met rekeningen. Voor een, een of andere tandtechnieker op de Zalmerslaan. Die, ja, die, zei... die harte had de werkster dat vullen zak vol met uh, rekeningen uh, buiten gegooid. Die hebben we ook uh, mee gegooid. Nou, Leeg gegooid. En ook wel allemaal gewonden, Maar ja, dat leverde niks op. Geen voortje? Geen voortje. Wat heb je nog meer meegemaakt? Ik heb zat... Uh, ja, vertel. Ik heb het ook een keer gehad met een Imperial, en we een Imperial weggegooid. En ik dacht, nou liep ik met Arie van Maarten. Ik denk nou ik moet even kijken hoe we dat even kijken of we er toch een foutje uit kunnen trekken. Maar ik heel moeilijk doen. Ik zei, nou ik weet niet of ik het ken hoor. Dus ja, ja, ja, ja, nou ja, toen leefde het toevallig. Nee, toen kregen we niks. Oh? Nee, toen kregen we ook niks van die man. Maar ik heb zat op, man, kan je al boek schrijven als je het wil. Kijk, dat bedoel ik. Dan gaan we gaan weer even naar de Redboot, want uh, jij uh, zit op die trajectorie. Ja. Uh, e e eerste Zee-Olifant. Nou, dat heb ik uh, toen geleerd van Kort uh, Koper, die was de eerste. Ja. Toen moest ik uh, leren rijden. Nou, toen had ik hem net onder de knieën en toen kwam. Uh, de c -trick. Toen kwam de Dus toen moesten we dat weer uh, helemaal leren. Uh... Jij bent op een gegeven moment de commandant, ook neem ik aan, het lossen van het schip. Je, je, je rijdt met het schip. Nou ja, kijk, we doen het met, uh, vier, met uh, drie vaste mensen. En dan hebben we nog een paar lossen. Maar we hebben geen nummer. Vroeger had je uh, nummer 1, nummer 2, en dat hebben we nou niet meer. We zijn allemaal één nou. Oké, okay, maar Tom, eventjes. Je rijdt met het schip de zee in. Ja, en dan kijk ik hoe die rijdt. Je gaat het je over. Ja. Ja, je kijkt en op een gegeven moment, wie geeft commando lossen van het schip? Dat doe ik zelf. Jij? Ja. Jij bepaalt ja, van nu. De schipper, de schipper zegt alleen tegen mij van dat ik het water in ken. Ja. En dat ik het water erop zet op de jets. Nou, dus ga ik het water in en dan zie ik vanzelf of het diep genoeg is. En dan laat ik hem los. Maar hoe zie je dat of nou, de is? Ja, dat zie ik aan de waterlijn van de, van de Sea-trek en van de boot. Ook met grote golven? Nou, dan moet je gewoon. Ja, dan moet je, alleen je moet even wachten natuurlijk dat er een zo'n roller voorbij is. En dan moet je niet hopen. Dat er net nog een die je niet gezien hebt, dat hij erachter zit. Want dan krijg je hem op je toetje, die boot. Dus ja. dan moet je even mee uitkijken. Maar het is gewoon, uh, wij, wij beslissen wanneer wij hem loslaten. En, en uh, andersom, die boot die komt weer naar de kant toe. Ja. Dan moet je hem aanpikken. Dan moet ik hem aanpikken. Zegt, hoe doe je dat? Nou, die boot die komt aan en dan uh, kijk ik, uh, waar uh, de walbaas die kijkt dan uh, waar hij eruit komt. En dan uh, zegt de walbaas tegen mij, nou, we gaan daar, daar komt hij eruit. En laat hem eruit komen en dan ga ik er zo snel mogelijk heen, dat hij, als ik marsel heb, als hij daar recht blijft staan, ga ik hem, gel hem gelijk oppikken. Maar als hij omgaat, dan moet ik hem eerst recht zetten en dan, uh, maar de walbasis maakt uit waar hij eruit komt. Maar die boot die komt achter tevoren. Ja. Of met zijn punt naar voren komt hij naar je toe? Ja, dan maar... zet ik hem op strand ja. en dan moet ik hem weer omdraaien en dan pak ik hem maar weer van achteren. En als ik hem weer klaar ben, dan gaan we weer omhoog. En dan is het schoonmaak spuiten, spuiten en, de... en uh, soep eten of uh, bakje doen en dan is het klaar. Die nee, KNRM heeft nog steeds mensen nodig, hè? Ja, we zoeken nog steeds uh, vrijwilligers, ja. En? Lukt dat? Ja, we hebben liever mensen die uh, op Salvad wonen, maar ja. Er zijn heel weinig of mensen die op Salvad werken, maar uh, uh, toevallig hebben we er nou een man of twee, drie hoogwaarschijnlijk waarschijnlijk bij. Dus het gaat weer komen. Maar je bent dag en nacht ben je eigenlijk de Pinang. Ja. Wat zoek je? Jong, oud? Wat zoek je? Jonge mensen? Oud? Jonge wie? mensen? Jonge mensen? Jonge mensen. Mannen? Vrouwen? Maakt niet uit. We gaan er zo over door. Eerst naar de muziek. Maar is het? Hebben wou, maar nu sta ik in de kou. Ik vraag het je nu weer: probeer het. Jouw met de zanger Django Wagner met het nummer Kali. Het kwam uh, er flink uit, geloof ik. Uh, Pieter, aan jou het woord verder. Dankjewel, Cor. Uh, we, uh, lieve luisteraars, we praten met Tom Loyer over de gemeentelijke vuilophaaldienst. En natuurlijk de KNRM, de grote redboot, zo noem ik dat maar eventjes. Uh, we, we zeiden in het vorige blokje dat er een tekort is aan mensen. We hebben jonge mensen nodig bij de redboot. Uh, wat zijn de voorwaarden? ...om uh, lid te kunnen worden van de KNRM. Je wordt niet betaald, het is vrijwilligerswerk. Het is vrijwilligerswerk, ja. je, je moet in Zandvoort wonen, werken... ...want je bent continu oproepbaar. Ja, het liefst uh, wel dat je in Zandvoort werkt... ...en dat je continu... Uh, inzichtbaar bent... ...en dat je een baas hebt. Net zoals ik, dan, ik werkte dan bij de gemeente. Dat je... Iedere minuut weg kan lopen. Want als er alarm is, binnen hoeveel minuten moet je in het botenhuis zijn? Nou, zo snel mogelijk. En dan willen we altijd, proberen we altijd binnen, binnen 10 en 15 minuten. Be, proberen we dan in het water te liggen. Ja. Je, ja dus. hebt, je hebt heel wat vaarten meegemaakt ook met uh, de vorige redboot. Uh, ja. Uh, heb je ook leuke dingen meegemaakt? Want uh, in principe zijn het altijd nare dingen. Nou, we hebben, we hebben ook leuke dingen meegemaakt. We hebben ook een keer dat bootje van de jongens. Uh, die ze zelf gemaakt hadden en die waren van Scheveningen naar de Muiden gevaren en van de Muiden gingen ze weer terug naar Scheveningen ja, dat haalden ze niet meer. Toen hebben wij ze uit het water gehaald. Anders waren ze onderroepen. Anders waren ze ook, ook, ja. ja waren nee. ze, en dan neem je na afloop een lekkere borrel van we, die jongens. We, nee, we, die is het goed we, gegaan. Ja, nee, we, en die boot heeft nog een tijd naast ons, naast de schuur gelegen. Dan hebben de jongens van forsten uh, die hem uh, opgepakt. En dan is die is bij ons uh, naast de schuur neergelegen. Nee. Uh, de mensen die uh, lid worden van de KNRM, moeten ze kunnen zwemmen? Ja, als het goed is wel. Ja, ik kan me herinneren van vroeger of, dat je die op, opstappers had en die konden geen van alles zwemmen. Nee, daar weet ik alles van. Uh, die, ja. die werden dan ook lid van de Wippenploeg. <laughs> ja, er waren heel hoop uh, die uh, konden niet zwemmen. Nou, er waren ook wel eens uh, op, op de, de boot. Ook niet kunnen zwemmen. Maar die denken toch, je hebt een overlevingspak aan. Dus, maar je moet wel kunnen zwemmen. Dat is wel Want je vreemd. pak is niet alles natuurlijk. Heb je nog wel eens meegedaan met die Wippenploeg? Ik heb met die Wippenploeg, uh, Jeusjes, dus meegedaan. Beide geschoten? Uh, ook geschoten. En uh, ook wel eens een keer dat hij terugkwam, dat er reep in de vik stond. <lacht> <lacht> in de zuid. Ja. ja. Die moest hele berekeningen maken ja. om die pijl te schieten. Ja. En, en dat ging niet altijd goed. Nee, nou, we schoten gewoon en in een, een kwamen ze. van die dikke meter en kwamen ze een terug. Het ja. is ontrepen in de week. Nou, dan moesten we eerst blussen en dan weer verder. Dus... Jelle Attema was er ook heel actief in. Ja, ja Die ja. was eh, heel actief. Ja. We hebben zelfs een keer met Jelle Attema gehad. Hadden we, de, hadden we last van houtweren in de schuine loods. Ja. Mochten we niet binnenkomen. En naar hadden we alarm, maar was Jelle natuurlijk weer uh, door zijn drift vergeten. En die had alle deuren opengegooid. Ja, dus uh, die hele actie met die houtwurm uh, was het er niet. Ja, ze burst ja. altijd. Um, uh, wat uh, zie jij voor de toekomst van de KNRM? Waar gaat die boterloos naartoe? Want ja. uh, ze zeggen dat die boterloos een keer daar weg moet. Ja, die, uh, daar praten ze al jaren over. En uh, ze weten het zelf niet. En uh, dan krijgen dan ook over de boulevardwouden ze veranderen. Maar uh, volgens mij ligt het hele project stil, want wij hoorden er zelf ook niks meer over. Anders hoorden we nog wel eens uh, van dit of van dat. Want ze zouden eerst ons nog uh, bij Breinsel daar op een parkeertreintje doen. Nou, dat is ook niks natuurlijk. En dan zouden we weer onder het strandhotel komen en dan zouden we weer daar komen. Maar momenteel horen we helemaal niks meer. Ja, want de boteloos is gewoon te klein. <kwijnt> ja, hij is ook eigenlijk te klein, ja. Maar je zit wel dicht bij de boulevard, je bent er zo. Ja, je gaat hoekje om en je bent er. Ja. Um... Goed, mensen die lid willen worden van de KNRM, waar kunnen ze zich melden? Ze kunnen altijd van maandagavond tussen uh, half acht en uh, half negen langskomen bij, uh, bij het boothuis. Ben je geïnteresseerd, ga er even langs en er zijn altijd mensen die je graag informatie willen geven ja. om uh, lid te worden van de KNRM. Uh, zwemmen is wel een noodzaak dat je kan zwemmen. Zeker. Zeker, want uh, uh, pakken ze ook natuurlijk niet alles. Precies, en uh, je zit niet meteen op de boot, want je moet wel nee, klusen nee, volgen. Nee, nee, nee, je gaat eerst uh, zachtjes opbouwen, je mag dan uh, met de oefeningen mag je dan af en toe mee, omdat je, je een beetje feeling krijgt en zo En dan moet je eerst naar uh, Schotland, cursus volgen en dan... Uh, maar dat wordt betaald? Dat wordt betaald, ja. Dus en als je last van zeeziekte hebt? Ja, daar moet je even overheen. Ik heb er uh, afkloppen nog nooit geen last van gehad. Maar we hebben er eentje gehad die ik jaren gevaren. En toen waren we aan het oefenen met de oude Laurens, waren we aan het oefenen, Jan Jutte. En toen waren we aan het dobberen en toen werd hij in een ene zeeziek. Dus ik heb jaren gevaren en dus ik ben nog nooit zeeziek geweest. Dan heb ik zo'n klotenbootje en dan word ik in een zeeziek, zegt hij. Ja. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Maar jij niet? Ik ben nog geen een keer zee, Maar er is ook een landploeg nodig. Dus als je niet de zee op durft, dan ja. kan je op de landploeg zitten. Ja. ja. Dan kun je bij ons gewoon aan de wal. Zit de nog altijd... Uh... Toon, uh, Tony uh, zien we haast niet meer. Die vindt het uh, ja, allemaal jonge mensen. En, uh, vroeger had hij oudere mensen natuurlijk. Met Sjaak van de Berg en weet ik veel allemaal. Allemaal een beetje uh, van het en, uh, ja. Maar die, uh, die zien we niet meer. Ja, hij Toon, wordt ook wat ouder. Hij wordt ouder en uh, slechter. Ja. En jullie voorzitter is de burgemeester, hè? Ja, voor voorzitter is uh, Nick Meijer. Vaart hij ook wel eens mee? Eh, uh, ik heb hem uh, één of twee keer mee gehad dat hij uh, mee ging, ja. En? Nou, hij kwam er een beetje witjes af. Hij <laughs> <Wat> golfjes gepakt. <laughs> ik weet niet wat die jongens gedaan hebben. Ze <laughs> hebben we altijd wel wat in petto natuurlijk, hè? Ja. ja. Als je met je mooie kleren er gaat, dan kom je zeker niet uit. Hij, hij krijgt wel een, uh, een uh, overlevingspak aan. Dus, oh, dat wel. Ja. Tom, we komen een beetje aan het einde van het programma. Uh, we hebben een hoop gehoord over de vuilnisophaaldienst. Wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven. We hebben gepraat over de KNRM. Uh, iets wat jou zeer aan het hart gaat. Uh, nog steeds en dat blijft zo hè. Als het goed is, uh, ik ben nu ruim 62, dus ik mag tot mijn 65. Of ik moet dispensatie krijgen, omdat je lang moet blijven, maar dat kijk ik nog wel. Maar ik blijf zeker tot mijn 65, dan blijf ik er hangen. Dus luisteraars, als je over het strand loopt en u ziet opeens een boot. en daarachter een grote tractor, de Sea-Track heet dat. Ja. En u kijkt dan naar de man die die tractor bestuurt met een grote snor. Dan weet u, daar zit Tom Lawyer. Zwaai naar hem. Hij heeft geen tijd om terug te zwaaien. Maar dan weet u in ieder geval dat Tom Lawyer daar op die C-track zit. En het commando geeft wanneer de boot gelanceerd wordt en hoe die weer opgepikt wordt. We komen aan het einde van dit programma uh, van zaterdag 3 september live vanuit de studio uh, in Zandvoort. De techniek werd gedaan en de platenkeuze door Cor Draaier. Bedankt Cor, je hebt het uh, waanzinnig goed gedaan weer. Ja, dankjewel. Het was even wennen aan al die knopjes. Ja, had bijna maar... het verkeerde knopje weer. Nee, maar het ging goed Cor. Eh, volgende week, eh, lieve luisteraars, dan gaan we praten over de filantropische instellingen die Zondvoort vroeger heeft gehad. En dan praten we ook over vroeger, de afgelopen honderd jaar. En wie anders dan Volker Bloemen weet er alles van, die heeft er een hele studie naar gedaan. Die heeft er haast een boekwerk over geschreven en daar gaan we hem lekker over ondervragen. Dat zal Ankie gaan doen. Dus dat is volgende week 10 september de filantropische instellingen met Volker Bloemen. En volgende week hebben we natuurlijk ook de Open Monumentendagen op zaterdag en op zondag 10 september en op 11 september. Op 10 september kunt u ook in de Protestantse Kerk aan de Kerkplein van 11 tot 4 uur. En de Monumentendag die staat dit keer in het teken van nieuwe bestemmingen van oude gebouwen. Mel nou, Kerkman heeft daar een prachtige brochure van gemaakt... met een hele rondleiding door het dorp... Ga naar het museum toe, dat is open, zo op het museum. En daar ligt die rondleiding met al die brochures met een heleboel mooie verhalen over hoe het vroeger was. Kort, dat moet jij nog herinneren. Dirk van de Broek, dat was vroeger Garage Davids. En ja. daar stonden de Formule 1 auto's achter op het pleintje. En heel Zonfoort liep daar naartoe. En daar zag je de monteurs, zag je daar werken aan die auto's. Of Garage Kooimon. In de Brederodestraat, daar stond de Ferraristal. En wij stonden te kijken en die auto's die reden dan, die Ferrari Familie 1 auto's, over de straat naar het circuit toe, vol gas. De Parallelweg had ook een garage. Precies. Huidige secretaris Bosmanstraat. Ja. ja. Nou, dat uh, Mooie was die goede oude tijd, dan mochten Mooi... de racewagens nog over de weg rijden. Mooie tijden. Ja, dus dat is volgende week, uh, zaterdag en zondag, Open Monumentendag. Ga naar het Zandvoors Museum, dat is geopend, van 11 tot 5 uur. En haal daar een overzicht van de panden die door een nieuw gebruik een nieuw leven hebben gekregen. Met oude foto's en tekst wordt dat pand dan getoond. Ga er langs, het is heel bijzonder. Oud Zandvoort, Open Monumentendag. En op zaterdag, alleen op zaterdag, is de protestante kerk geopend van 11 tot 4 uur. En kunt u daar binnen genieten van de oudheid die Zand vertelt. Ja, nog even een toevoegingetje misschien. Uh, binnenkort is er een postzegel te verkrijgen bij de Bruna. Een beetje reclame mag wel misschien. Uh, ze verdienen er niks aan, maar er staat de oude watertoren op. Welke watertoren? De huidige watertoren. De, oh ja. Die. Met Zandvoortse vlag op een postzegel. Ja. Nou, nou, dat is toch wat anders, want uh, ik dacht dat er geen vlag meer op zat. Ja, op deze foto stond hij er nog wel op. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer. Tom, enorm bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Het ga je goed. Blijf gezond. Daar zal wel. Lieve luisteraars, dit was het programma ZFM. Oud Zandvoort. Ik wens u een fijn weekend toe. En tot volgende week.